Hadzic was aan het begin van de jaren negentig... de politiek leider van de Serviërs in Kroatië. Hij zou zich in die periode schuldig hebben gemaakt... aan etnische zuivering van Kroaten. Na de arrestatie van de bosnische servische generaal Mladic... was Hadzic de laatste verdachte die nog werd gezocht... door het VN-tribunaal in Den Haag. In het De La Theater in Amsterdam... kan het publiek afscheid nemen van John Krijkamp senior. De kist met het lichaam van de acteur... staat opgesteld in de foyer van het theater. Verslaggever Jeroen de Jager. Hij staat hier... In de kist, in dat De Lamar Theater. In een decor van rode gordijnen. met uh, enorme veldboeketten daaromheen. En ja, ongeveer 100 mensen staan nu te wachten. en die kunnen van 11 tot 1 uur. de laatste eer bewijzen aan Johnny Krijkamp. En vanmiddag is er dan een besloten herdenkingsdienst. Dan zullen onder andere Joop van der Ende. Ivonieën en de zoon van Krijkamp, John Krijkamp Junior spreken. Ook worden er filmpjes getoond. De herdenkingsdienst wordt vanmiddag om 3 uur live uitgezonden. op de televisie door de NOS. John Kraaikamp overleed afgelopen zondag op 86-jarige leeftijd. Aanbieders van flitskredieten houden zich nog niet allemaal aan de nieuwe regels. Daarvoor waarschuwen het Nibud en de AFM. Bij een flitskrediet wordt een klein bedrag voor een korte periode geleend. Sinds 1 juni moeten aanbieders een vergunning hebben en mag er niet meer dan 16% rente worden berekend.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 Er worden extra parkeerwachters ingezet. En er zijn muzikanten die de wachtende passagiers vermaken. Sommige passagiers hebben last van vakantiestress. Nou, die lopen wel wat op, ja. ja? <laughs> het kader van de drukte hier. Ja, he? ja, het is wel erg. Al die mensen om me heen. En uh, hebben we niet te veel overgewicht in de koffers. En uh, boarding zoeken. En, uh, staat, staat u nou een beetje te trillen? Zie ik dat goed? Ja, vermoeidheid. En stress. En uh, een man die uh, bij alles laat sjouwen.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 AWB verkeersinformatie. Op de A1 bij Muiden en op de A16 bij de Van Brinoorbrug heeft Rijkswaterstaat de brug even opengezet. Er stonden files, maar die beginnen inmiddels alweer op te lossen. Alleen op de A16 vanuit Rotterdam naar het zuiden nog een korte file voor de Van Brinoorbrug. En het wordt druk rond de intocht van de Vierdaagse in Nijmegen. Dat is nu te merken op de A50, Arnhem richting Os. Voor knooppunt Ewijk twee kilometer.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 Goedemorgen, Parijs is dichtbij, de Champs-Élysées longt. Over een klein uur draai en keer ik richting finish en zit de proloog erop. Voor de renners is het nog even doorbijten en nog één dag klimmen. De laatste Alpenetappe voert opnieuw over de Galibier en eindigt op die berg die we nog steeds de Nederlandse noemen, de Alpe d'Huez. En gaat er vandaag dan ook een Nederlander als eerste over de streep? Voor de tour werd er veelvuldig van gedroomd... maar na bijna drie weken koers zijn de verwachtingen aardig bijgesteld. Hoe het is om de top van de Alp-West te slechten... weten mijn gasten van vandaag als geen ander. Ze bedwongen de berg met hun handbike. In de rolstoel dus. Kortom, wordt het opnieuw de dag van Andy Schlek? Sleurt Cadel Effen zich als een bezetene naar de top? Of wurmt Thomas Feuclair de laatste krachten uit zijn kleine benen? Hoe dan ook, het wordt een mooie dag. Blijf dus aan het toestel en ik leid u nog eenmaal langs de reclamekaravaan. Speel nog één keer de quiz en maak nog een laatste stop bij verslaggever Robert-Jan Boy. Hij bezoekt nog één keer. de Robert-Jan, jij volgt vandaag Nederlands troef Rob Ruig en dat doe je niet alleen. Nee, dat doe ik niet alleen. Je hoort misschien al het geluid van uh, Willem, die hier uh, naast mij staat. Alles goed Willem? Jo, ja hoor, prima. Willem is uh, wel een beetje gespannen natuurlijk in verband met deze belangrijke dag, de etappe naar Alpenwes. En bijvoorbeeld met, uh, met Roy van de, van, van de fanclub. Hoe lang ken jij Rob al, uh, Roy? Nou, ik ken hem uh, sinds zijn geboorte al. Ik ben samen met Rob opgegroeid. We staan hier in uh, Valkenburg, in een, uh, ja, een, een straatje met, met woningen uit de jaren zeventig. Eenvoudig een rijtjeshuisje. En jij wees net, uh, Roy, naar die bomen daar. Ja, klopt. Uh, daar is Rob uh, daar is hij opgegroeid. Dus hier heeft hij vele voetsporen liggen. En als je hier de straat in komt rijden, dan kan dit eigenlijk niet missen. Want hier een groot spandoek, een vers spandoek, helemaal nieuw. Met er een grote, op grote letters staat daar Rob Ruig. Officieel fanclub of Rob Ruig. He, vers van de pers. We gaan zo meteen uitgebreid praten, Deborah. Vanaf deze, ja, laten we niet overdreven, maar toch voor een beetje misschien heilige grond, Willem. Ik denk het wel, hè? Toch wel? Ja, wel. zeker weten, hè? Jo, tot zo. <laughs> Op de grond van uh, Robbie Ruig met de fans van hem. Straks meer, dus uh, van Robert Janboy. De Proloog. Ja, de fotoquiz Vandaag is hij een beetje anders dan anders. Het is namelijk de laatste uitzending van de proloog. En nog voor het twaalf uur is maak ik de nieuwe winnaar bekend. Het wordt een tijdrit dus vandaag. Wie voor het einde van mijn laatste etappe het goede antwoord heeft gemaild... wint een wielerboek. De nieuwe foto die staat al online en heeft alles met de etappen van vandaag te maken. Het zijn er veel. Nou ja, 21. En ze moeten allemaal worden gefietst. Rara, wat zoek ik... Nou ja, dan heeft u ook nog natuurlijk de oplossing van gisteren te goed. Ik vroeg u naar een uitdrukking, een term die nu vrij vaak en veel in het wielrennen wordt gebruikt. En op de foto zag u nog iets in de kleur geel. Happy Bongers uit Eindhoven stuurde het goede antwoord. Dat is namelijk Sjas Patat. En dat is de term voor de wielrenner die het gat met de kopgroep probeert dicht te rijden... maar die kopgroep nooit bereikt. Het wielerboek gaat dus naar Happy Bongers. Gefeliciteerd. Vandaag, ik zeg het nog maar even, snelheid, snelheid, snelheid, daar gaat het om. Stuur mij nu het goede antwoord van de nieuwe fotoquiz En aan het eind van deze uitzending maak ik de winnaar dan nog bekend. Proloog.fara.nl De Proloog. Ja, op het programma vandaag dus de beklimming van de Alpdues. En na gisteren ligt alles gewoon nog open. Wie rond de top als eerste vandaag en komt door die overwinning misschien wel in het geel? Na uh, 109 kilometer koersen vandaag en die vraag is beantwoord. Maar eerst dus nog die verdraaide berg. En hoe lastig die kan zijn weten Iwan van Bremen en Piet Hermans. Zij gingen omhoog met de handbike in de rolstoel dus. Goedemorgen heren. Goedemorgen. De snelste beklimming van de Alpe du West, tot nu toe staat op naam van Alberto Contador. Hij reed hem uh, vorig jaar in 37 minuten en 30 seconden. Wat is jullie toptijd, Iwan? Hm. Ja, ik heb hem uh, gedaan de, uh, vorig jaar in 2 uur en uh, 53 uh, minuten. Dus dat is wel even andere koek. En Piet? Ik deed er uh, nog uh, 20 minuten langer over. <laughs> dus uh, bijna drie. Bij ja. ja, ja. Um, de tijd van Contador om daar nog even bij te blijven. Gaat die vandaag verbeterd worden? Um, ja, ik verwacht van uh, wel. Tenminste, ja, je, het, het, het zal spannend worden natuurlijk. Maar uh, ja, het, is, uh, het is zo spannend uh, momenteel. En er zal... Uh, ja, best wel het een en ander moet gebeuren en beslist worden vandaag. Dus uh, ja, wie weet. Ik hoop het. Piet? Ik vermoed van niet. En ik Kijk. denk dat de reden daarvan is dat het. Uh... Parcours Steeds smaller wordt door het publiek wat er aanwezig is. Ja. En dat de ruimte die ze krijgen om, om echt aan te vallen of te fietsen... dat die zo beperkt is dat de tijd niet verbeterd zal worden. Ze staan er al, hè, de Nederlanders. Ja, al, al, al drie al, dagen. Al, al lang, ja. Want die Nederlandse berg, ja, die, uh, die is het natuurlijk nog steeds. Hebben jullie enig idee waarom? Want het is toch alweer een tijd geleden dat er echt een Nederlander als eerste bovenkwam. Rivan. Ja, het, ik denk zelf, uh, het, zal, uh, ja, het is gewoon iets, iets uh, magisch. Uh, ja, je, de mensen die er zelf geweest zijn, die zullen dat uh, waarschijnlijk kunnen beamen. Uh, ja, de botjes die daar hangen in de bochten. En, en je ziet daar zoveel uh, ja, Nederlandse namen natuurlijk uh, op duiken. Dat, uh, ja, dat dat iedereen wel uh, motiveert om daar ook zelf een kijkje te nemen. En ja, uh, kijk, de renners zelf zullen daar op dat moment niet mee bezig zijn. Maar, denk ik niet, nee. Uh, ja, ik, ik weet niet. Het, het, het, ja, het is gewoon iets magisch, denk ik. Is dat ook voor jou, Piet, een magische berg? Ja, zo, sowieso. En, maar ik denk dat het ook een beetje komt... Uh, zoals ook in het schaatswereldje en zo. Ja, daar zijn zoveel Nederlandse supporters ieder jaar aanwezig... dat het gewoon een soort van carnaval wordt. Om het maar een beetje op zijn Brabants te houden. Maar ja, ik, ik, het, het is zo'n fantastische berg. En natuurlijk uh, hebben we nu pas in het eind... 1989 was volgens mij, dat Gert-Jan Teunissen... als laatste Nederlander daar gewonnen heeft, volgens mij. En dus het wordt tijd dat er een keer weer iets gebeurt... en dat zou alleen maar door al die supporters... die eraan mee zijn gestimuleerd kunnen worden, natuurlijk. En en die, zeker uh, ja. voor de Nederlandse renners op dit moment. Nou, daar gaan we natuurlijk toch stiekem wel een beetje op hopen. Hij valt nog steeds de naam Geesink, natuurlijk, je weet het niet. Maar jullie kijken niet echt heel erg overtuigd bij, <laughs> Ivan. Nee, ja, ik, ja hij, uh, hij heeft natuurlijk niet, uh, op dit moment uh, niet helemaal uh, de juiste benen, denk ik. Dus uh, ja, ik, uh, ik verwacht wel dat het uh, erg moeilijk gaat worden. Deed gisteren wel weer een beetje mee, Piet. Hm? Ja, hij zat wel eventjes in een ontsnapping mee. Ze hadden de pech dat daar net uh, de witte truidrager bij zat. Ja. Waardoor uh, erachter ook weer flink gekoerst werd. Alleen, uh, ik, ja, ik heb toch meer de hoop dat uh, Mollema het gaat doen vandaag ik denk dat hij iets meer ruimte krijgt nog en ik denk dat hij gewoon beter in zijn vel zit als uh, Robert. Ja, hij is er ook uh, redelijk gespaard uh, hoop ik gisteren. Dus uh, ja, wie weet. Ja, 109 kilometer nog en uh, we weten het. Uh, ja, ja, <laughs> Aan precies, het van de precies. Ja. Die renners die moeten natuurlijk omhoog. Die hebben gewoon geen keus, want uh, ja anders houdt het natuurlijk het klassement op. Jullie uh, hebben dat vrijwillig gedaan. Waarom? Waarom ga je zo'n berg op? Waarom ga je drie uur op zo'n berg zitten, hm. Ivan? Um, nou ja, het is een beetje een, een, een combinatie van uh, twee dingen. Uh, ja, ja, we zijn uh, zelf uh, topsporter uh, geweest altijd. Uh, enige tijd uh, ja, gestopt of op een laag pitje uh, getraind en dingen gedaan. En uh, ja, uh, prestatiedrang. Dus je wilt jezelf nog wel eens uh, bewijzen. En dat uh, in ons geval uh, in combinatie met een, uh, een goed doel... Uh, we hebben afgelopen jaar hebben wij uh, geld ingezameld voor het uh, NOC, NSF en het uh, Fonds Gehandicapte Sport. Uh, ja, om er eigenlijk voor te zorgen dat uh, de sporters die zometeen, uh, de die zometeen naar Londen gaan, ja ook weer goed uh, voorzien uh, worden in uh, allerlei uh, middelen. Hentwijk staat op het programma in Londen. Ja, zeker. Piet. Jij weet ook hoe het is om, uh, ja, om het zo maar even uit te drukken, gewoon op een fiets te zitten. Ja. Handbiken is niet altijd uh, jouw ding geweest. Nee, ik, uh, ik heb uh, vroeger van, van mijn achtste tot, tot mijn 21ste gelukkig nog uh, gewoon kunnen wielrennen. Totdat ik dan uh, met, met een handicap kwam te zitten. En dus ik, ja, ik, ik kan het mooi vergelijken. En ik heb het geluk gehad dat ik vroeger ook op de racefiets. de Aldu nog beklommen heb. Dus uh, ja, het is totaal verschillend. Uh, en dan, dan, ja, als ik gewoon terugkijk. Uh, is het handbike toch wel een stuk zwaarder. En dat komt gewoon omdat je, je gewicht, zeg maar, moet je echt mee naar boven. Sjouwen, om het zo maar uit te drukken. Terwijl je op de racefiets heb je toch iets meer de verdeling tussen de twee wielen zitten. En met de handbike neem je al het gewicht mee, moet je achter je aantrekken. Want voor iedereen die niet weet hoe een handbike eruit ziet, uh, het, wij liggen zeg maar gewoon met, met, in een in in, in stoel. Met de benen helemaal gestrekt naar voren toe. En dan uh, heb je de krenken, uh, die zitten, ja. Zeg, ja, daar zitten je dan je handgrepen aan. En het is gewoon een slag maken van. Ja, je trapt de, met je handen ja, eigenlijk. Ja. En, ja. en je duwt voor je uit en je trekt naar je toe. En op die manier moet je kracht zetten. En ik denk, een, een wielrenner kan iets meer gebruik maken van ook zijn eigen lichaamsgewicht. Uh, op het moment dat hij het echt heel zwaar krijgt, dat ja. hij nog op de pedalen kan gaan staan. En dat is bij ons natuurlijk uh, ja, uh, niet aan de orde. Kijk, en, en het heeft ook een beetje te maken met je handicap. Uh, ik moet het helemaal vanuit mijn schouders halen. Omdat ik eigenlijk met mijn grond niet kan bewegen. En je hebt tegenwoordig ook kniezitters, noemen ze dat. Dat zijn mensen die, die, die zitten eigenlijk op hun uh, knieën. En ja, die kunnen nog de romp helemaal naar voren gooien. Dus die kunnen nog meer kracht zetten. Dus daar zitten heel veel verschillen in. Piet Hermans en Ivan van Bremen. Blijf nog even zitten. Uh, het is tijd voor Franse muziek. Nou, oh, mooi. Okay. <laughs> de Radio 1 Tour Top 100. Nummer 11. Lalalala. Ja, ja, ja, poer een vlucht. We naderen de top 10 van de Radio 1 Tour Top 100. Het was nummer 11. De Tourkijker. Robert Jan Boy in, uh, in het zuiden in Valkenburg. Op de grond van Rob Ruig. Jazeker. Uh, in een, uh, ja, een gezellig knus uh, straatje. Met in de tuin hier in het gind een groot spandoek van de Robbie Ruig uh, fanclub. Of de Rob Ruig fanclub, moet ik eigenlijk zeggen. Maar ik zeg Robby, omdat Roy. Een vriend van, van Rob. Ja, een beetje twijfelt, moet ik nou Robby zeggen of Rob, En hey Roy? Nou ja, als, als vriend noem ik hem Robby. Ja. Maar op dit moment presteert hij als een echte volwassen fan, en dan noem ik hem toch Rob. Als je naar hem kijkt zo'n deelt, wat denk je dan? Ja, geweldig. Helemaal trots op, op die jongen. Dat ik daarmee heb mogen opgroeien en dat ik hem van kort bij heb mogen meemaken. Top. En het opgroeien is hier gebeurd, hè? Ik kijk naar links en zie ik daar de rijtjeswoningen. Ik kijk vooruit en zie ik het een beetje naar beneden gaan. Ja, op de achtergrond zie ik daar de bomen van, ik weet niet of dat de Kouberg is, of... Uh, wat ja, is dat, dat precies. Klopt. Daar ligt de Kouberg, ja. En beschrijf even wat je hier bijvoorbeeld met, met, met hebt meegemaakt. Hoe ging dat allemaal? Nou, wij hebben hier uh, ongeveer dagelijks, hebben wij hier uh, wielerwedstrijdjes georganiseerd in de, in de zomer. Vooral ja. vanuit, uh, vanuit Rob. En uh, toen riep hij al van, uh, Roy, weet je wat ik later uh, wil gaan doen? Ik... Ik zeg, ja, wat, wat wil je dan gaan doen? Ja, ik wil in de Tour de France gaan rijden. Ja, nu, nu rijdt hij daar. Maar wacht even, hoe oud was hij toen eigenlijk? Nou, ja, toen was hij een jaar of tien. Tien jaar? Ja. En toen zat hij al op een racefiets ook, hè? Ja, klopt. klopt. En was hij nou helemaal fietsen eigenlijk, in die tijd al? Ging het alleen maar over de fiets? Nou, toch wel dikwijls. Als hij er niet bij was, deden we wel eens vaker voetballen. Ja. Maar als, als Rob erbij was, dan gingen we altijd fietsen. En dat kon je een beetje bijhouden? Nee, helemaal niet. Hij fietst ons het licht uit de ogen. Ja. Toen al. Willem, Willem staat er ook bij hier, ook van de FanClub. Je lacht een beetje. Heb je ze voorbij zien komen, Willem? Ik weet niet hoe lang jij hier al woont? Uh, nou, wij wonen hier een jaar of twintig. Ja? Dus uh, toen was Robby uh, Rob 4? Ja, dat wil ik net zeggen. En uh, we hebben zeker wel eens uh, toen nog tijd gezien. Maar wij zijn eigenlijk iets op latere leeftijd. Altijd met mijn vrouw en mijn zoon en mijn dochtertje, ja. met uh, opa en oma en uh, met zijn moeder en alles. De hele familie zijn we altijd, uh, hebben we altijd gevolgd. Bij de wielenwedstrijden allemaal? Ja, hè? alle, alle wielenwedstrijden zeg maar. Maar die waren fijn in de buurt en alles. Kijk, en, en, en toen kon je er ook gezellig naartoe gaan. En maak maakte dan een hele leuke dag van. Ja. We hebben een paar keer in de krant gestaan als de gezelligste familie van Nederland. Oh. Dus dat toen tijd was dat ook al heel gezellig altijd. En uh, ja, het was gewoon leuk. Je hebt nog allemaal tatoeages op je arm Willem. Ja, maar die hebben ze dat al dat dat lang, hè? Uh, uh, die zit je onder de tatoeages? Allemaal onder de tatoeages, ja. ja, ja. Heb je ook een bijnaam in de peloton of zo? Uh, ja, ze noemen mij de Tatoeman. He. De Tatoeman? Ja, ja, ja, ja. En je kent ja. Willem ook al een tijdje, heb ik aan, Roy, dan? Ja, tuurlijk. Heeft, heeft iedere fan van Rob tatoeages laten aanbrengen inmiddels? Nee, nee. nee ik heb er zelf ook nog geen. Ja. Uh, maar hij krijgt, wel een, hij krijgt wel, hebben we afgesproken als voorzitter, als Rob ooit van zijn leven. Ja de Tour de France zou mogen gaan winnen in de toekomst zou ik maar zeggen. Ja. Dan krijgt hij van ons gratis, van mijn zoon en mij, een hele rug toe. Maar dan van Rob rop met de gele trui al hè, ja, Roy maakt een beetje een wegwerpgebaar. Uh, zeg, heb je hem zien veranderen deze tour uh, Roy? Ja, je zei, met de dag wordt hij steeds meer man. Hij en... wordt meer man, Dit zei je gisteren ook na afloop van de etappe. Ik heb afgezien, Zeven minuten achter maak, maar weer een beetje meer man geworden. Ja, klopt. Dat, Wat uh... bedoelt hij daar precies mee denk je? Nou, dat is de, de ervaring die hij nog moet krijgen. Hij is naar de Tour gegaan om, om vooral te leren en ineens staat hij als beste Nederlander geclasseerd. En, uh, hij moet toch proberen die leermomenten steeds meer mee te pikken en dan uh, volgend jaar misschien uh, voor het klassement gaan rijden. Heeft hij een jasje uitgedaan? Ja, ik denk het wel. <laughs> Goed, we gaan naar binnen toe, we gaan naar buiten toe. Uh, Willem? Ja, dat is prima. En naar binnen toe? Waar ja, de tuurlijk. plakboeken liggen. Bak, bak, en waar ze bakje koffie erbij. Want je voelt hier een beetje de spanning oplopen, Deborah. Want vanmiddag is natuurlijk ja. om half drie die etappe. O, jee, jee. En er zit zo meteen de hele huiskamer vol voor het scherm. En reken maar dat er dan wat gaat gebeuren. Ja, dan. Want, uh, hè, we komen er nog op terug, denk ik, hoor. Zeker weten. Jongen, jongen, jongen. Deborah, tot zo. Tot zo, Robert-Jan. Uh, in, uh, in het zuiden. Bij, uh, bij de fans van uh, Rob Ruig. Die natuurlijk vandaag extra goed in de gaten wordt gehouden. Bij mij in de studio nog altijd uh, ex-topsporters en handbikers Iwan van Bremen en uh, Piet Hermans. Jullie zaten even mee te luisteren en Piet moest heel hartelijk lachen... om, uh, om de fans van Rob Ruig. Maar uh, ja, misschien toch ook wel een beetje um, uh, ja, toelachen, mag ik dat dan zo zeggen? Ja, het is zeker toelachen. Ik, uh, ik vind het uh, heel mooi als ik de interviews hoor van uh, Rob Ruig op tv. Dan ja, Die jongen straalt gewoon heel veel uit. En, en, en wat ik ook heel mooi vind in zijn interviews... is dat hij zelf nooit tevreden is na een etappe... Hij wil steeds beter en daarom hebben ze het ook over het leerproces. Ik denk dat het zeker dit jaar van toepassing is. En dat hij volgend jaar er zeker zal staan. Iwan, Rob Ruig, wat kan hij nog? Ja, kijk, uh, sowieso heeft hij, uh, dat, dat blijkt dan uit alles, uh, de, de, de juiste mentaliteit. Hè? Op het moment dat je niet uh, tevreden bent en, uh, en als maar beter wil. Ja, ik denk dat hij dan de voorwaarden schept om een uh, hele grote renner te worden. Ja, Hoe het nu zal aflopen. Ik weet het niet, maar het, het, ja, ik, verwacht, ik verwacht in ieder geval veel van hem in de toekomst. We hadden het zojuist ook over het verschil tussen het, tussen het gewoon fietsen en het handbiken. Piet uh, kent het verschil. Uh, hoe vaak trainen jullie per week eigenlijk? Um, nou, ik, uh, ja, ik zit ongeveer op drie à vier trainingen per week... En hoe lang is zo'n training? En ja, dat varieert een beetje, in de, ook een beetje afhankelijk van, uh, van mijn tijd, uiteraard. Uh, maar dat is uh, ja, anderhalf tot, uh, tot twee uur. Uh, en dan in de weekenden wat, uh, wat meer dan uh, door de week. En Piet? Ik, uh, ik, ik, ik dwing mezelf om iedere week zeker 350 kilometer te fietsen. Iedere week iedere 350 week, ja. kilometer? Ja. En als ik door de week eh, s'avonds niet helemaal aan toe kom aan het maximale aantal kilometer zeg maar, dan maak dat in het weekend goed. Dan ga ik zeker een duurtraining doen dat ik weer aan die 350 kilometer kom. En is het dan vlak terrein of ga je nog omhoog? Uh, nou, het is eigenlijk over het algemeen wel, wel, wel vlak. Het is eigenlijk, uh, ja, er zitten een paar, vier in, maar dat zijn natuurlijk, we zijn maar molsoopjes. En, uh, maar dat, ja, dat, dat is mijn streven iedere week om 350 kilometer minimaal te fietsen. Is dat de beste voorbereiding voor de Alpe Want in Nederland heb je natuurlijk niet echt grote hoogtes, maar je moet daar wel omhoog. Ja, Hoe doe je kijk, dat, je, Dat is gewoon hartstikke lastig natuurlijk om, om, om op, op de juiste manier te trainen. Wat, wat ik zelf doe, ja, ik moet het ook hebben van uh, via dukjes en uh, ja, over de snelweg heen, omdat ik nou eenmaal in het midden van het land woon en... Ja, uh, niet uh, de bergen voor het oprapen hebben uh, liggen. Dus ja, wat ik doe persoonlijk is: uh, juist op het moment dat het flink waait... in een zware set uh, daar tegenop boksen. En dat op die manier een klein beetje. Uh, Proberen na te bootsen. Maar ja, het staat natuurlijk in het, uh, in het niets met, uh, met de echte berg. Uh. Want in een mooie waaierijen, dat is uh, jullie niet uh, besteed, denk ik. Nee, dat waaierijen, dat is er uh, eigenlijk nooit bij. En zeker, ja, je, je traint eigenlijk ook altijd alleenig. Uh, ik ga dan wel regelmatig nog met een, met een wielertrimclub mee. Dat ik lekker in het wiel kan gaan zitten. Een beetje uit de wind. En, uh, maar ja, kijk, we, we hopen uh, in augustus nog een keer naar Limburg te gaan. Om daar nog wat kilometers te gaan klimmen. En dat is eigenlijk de enige voorbereiding weer voor straks de Mon van Toe te gaan doen. De Mon van Toe komt er straks nog aan. Ik ga nog even terug naar de alf Voordat ik nog even die Mon van Toe ook aanstip. Jullie zijn er geweest, dan kom je op zo'n berg. En dan hoe moeilijk is hij? Want iedereen zegt het is een verschrikkelijke berg. Maar hoe moeilijk is hij? Jullie hebben het gedaan. Wij zaten als enige twee handbikers tussen ongeveer 200 wielrenners in. En uh, iedereen was heel erg uh, vrolijk en uh, luidruchtig in de bus toen we aankwamen. En uh, we gingen met de bus omhoog en iedereen werd stil. En, en uh, ja, op de weg de volgende dag uh, naar beneden. Want we, we overnachten bovenop. Uh, hetzelfde liedje eigenlijk. En ik heb zelf... Uh, ja, als ik echt puur voor mezelf spreek, echt hele grote twijfels gehad op de ochtend dat ik daar omhoog ging. Ik, ik had eerst een klein stukje geprobeerd en op dat moment dacht ik van dit, dit, dit is absoluut onmogelijk. Ja, het is gelukkig toch goed afgelopen natuurlijk. En waarom onmogelijk? Ja, het is, het is en, en het zal ook een beetje gezichtsbedrog zijn misschien... omdat je met de haarspelbochten... daar zie je eigenlijk al het volgende stuk uh, ja, weg uh, voor je opdoemen. En ja, dat, dat, dat ziet er zo super stijl uit. En het is het ook natuurlijk. Hè? Ik bedoel, uh, we hadden echt de, de, de, de haarspelbochten nodig... om een heel klein beetje bij te komen. En, uh, maar goed, dan hebben we ook weer wat, wat last met, uh, met sturen met die lange fietsen van ons om, om juist de bocht door te komen. Dus dat maakt het ook wel weer wat lastig, maar ja het is, uh, het is onwaarschijnlijk uh, zwaar. Je maar ziet wel het heel top, mooi. Maar ik moet nog 21 keer door haar haarspeldbocht. Ja. Maar je deed het uiteindelijk beter dan Piet, man, Dus uh, die angst was uh, ongegrond. Ja, ja, ja. Ik, ik heb altijd ook wel uh, spanning. Een, een bepaalde hoeveelheid spanning nodig... om uh, iets uh, ja, te kunnen presteren wat eigenlijk uh, ja, niet kan. <laughs> dat, dat lukt me altijd wel, uh, wel heel goed. En... Uh, ja, dat, dat, dat, ja, op die dag uh, het klopte het allemaal. Het zat met mijn ademhaling goed. En, uh, ik was super geconcentreerd en uh, ja, het, het ging perfect. En, ja, Piet had wat meer last van, van de warmte dan ik. Het was heel, heel erg warm uh, die dag. Uh, ja, en, uh, voor mij liep dat uh, erg uh, goed af. In september komt dan de mol van Toe. Piet zei het al. Uh, maar eerst die auto, vandaag nog in de tour. Wie gaat er als eerste boven komen, heren? Oeh, oeh, dat moet even nou, overgedacht worden. Ik kijk even Piet aan nu. <laughs> ik denk... Uh, Gooi het eruit, Piet. Ja, ik denk dat het toch uh, een van de slechts zal worden, denk ik. Ik denk het ook, eigenlijk. Ik, ik, uh... ik had gehoopt op uh, Alberto Contador. Maar helaas, ja, gisteren hebben we allemaal kunnen zien wat, uh, wat hij uh, tegenkwam. En uh, ja, daar heb ik ja, niet zoveel vertrouwen meer in. Ik, ik, ik hoop dat hij vandaag zelfs nog aan de start verschijnt. Jawel. Want, uh, ja, ja, ja, ik, ik, ik, ik hoop er wel. En, uh, ik hoop dat je vandaag weer een superdag hebt en dat je nog wat goed kan maken. Maar ik, ja, ik zet het toch op, uh, op een slekje. En Ivan ook. Ja, ik ook eigenlijk. Piet Hermans en Ivan van Bremen, handbikers die de Alpe d'Huez hebben bedwongen. En uh, nu de renners nog. Heren, dank jullie wel. Dank je wel. Oké, okay, bedankt. En voor de laatste keer dendert de reclamekaravaan voorbij. Chef Marco Heil zit nog één keer aan het stuur... en praat me bij over het imago van de Alp in Frankrijk, waar natuurlijk vandaag wordt gefinished. En hoe vergaat het verslag even Robert Jan Boy in het diepe zuiden bij de Fans van Nederlands troef Ruig. Dat straks, nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Ewout de Jong. Radio 1. Het NOS Journaal. In het De Lamar Theater in Amsterdam neemt het publiek afscheid van John Krijkamp senior. In de foyer kan, kunnen mensen tot één uur langs de kist lopen. Vanmiddag is er een besloten herdenkingsdienst die vanaf drie uur live wordt uitgezonden op Nederland 2. John Krijkamp overleed afgelopen zondag. Hij was 86 jaar. De van oorlogsmisdaden verdachte Goran Hacic is waarschijnlijk onderweg naar Nederland. De Servische Kroaat werd eerder deze week opgepakt. Hij zou zich begin jaren 90 als politiek leider van de Serviërs in Kroatië... schuldig hebben gemaakt aan etnische zuivering van Kroaten. De radicale islamitische Al-Shabaab-beweging in Somalië laat toch geen hulporganisaties toe. De hongersnood in het zuiden van het land wordt volgens Al-Shabaab zwaar overdreven. En hulporganisaties zouden zich schuldig maken aan propaganda. In de gebieden in Zuid-Somalië waar volgens de Verenigde Naties sprake is van hongersnood... heeft Al-Shabaab het voor het zeggen. En Op de wedrennen in Nijmegen lopen steeds meer deelnemers van de Vierdaagse binnen. De snelste wandelaar passeerde al rond 10 uur de eindstreep. De grote drukte op de Via Gladiola wordt pas later vanmiddag verwacht. Vanochtend, op dag 4 van het wandelevenement, verschenen nog meer dan 38.000 mensen aan de start. De afgelopen dagen zijn er kleine 3000 wandelaars afgehaakt. En dat is het nieuws op dit moment. ABB Verkeersinformatie op de A2 Eindhoven Maastricht. Is het druk tussen Maastricht-Aken Airport en Maastricht? 7 kilometer file. En rond Nijmegen wordt het ook steeds drukker vanwege de intocht van de vierdaagse. Dat is vooral te merken op de A50, Arnhem richting Os. Tussen Renken en Knop het Ewijk staat al 8 kilometer. En ook op de A325, Arnhem naar Nijmegen loopt het vast. Tussen Knap het Ressen en de Waalbrug bij Nijmegen 2 kilometer. In de Hoorn van Afrika heerst de ergste droogte sinds 60 jaar. Voor meer dan 10 miljoen Afrikanen dreigt hongersnood.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 De renners koersen nog één keer door de Alpen. Het lekkerst is tot het laatst bewaard. En het toetje heet Alpdues. Gio Lippens is er al. En met de fietsdeskundige neem ik nog één keer de fabels en feiten over materiaal, voeding en training door. De proloog Tourkoersen. Ja, die tour wordt vandaag misschien dus wel beslist op de Alpe d'Huez. Veel renners zegenvierder en vooral de Nederlandse overwinningen staan natuurlijk in ons geheugen gegrift. Tijd dus om de reclamekaravaan te laten stoppen op 1850 meter. Marco Huil, goedemorgen. Goedemorgen, Deborah. Drie weken lang heb je me bijgepraat over de tour en de rol van sponsors daarin. Vandaag de laatste. Die gaat over Alpe d'Huez, hoe toepasselijk. Wij noemen dat natuurlijk de Nederlandse berg, want acht keer zegevierde een Nederlander. De laatste keer dat dat gebeurde overigens was 22 jaar geleden. Gertjan Teunenzen Teunissen kwam toen als eerste over de finish. Het is dus alweer even geleden. Um, toch staan elk jaar weer dromme Hollandse supporters langs de kant van de weg. Maar hoe zit het eigenlijk, Marco, met de aantrekkingskracht van de berg... buiten ons landje, dus buiten Nederland? Ja, die is, die, is, die is erg groot. Hè? Dat, dat, dat, en dat, ja, dat is een populair ski-oord. Of zelfs meer dan dat natuurlijk. Want ook zomers kun je er een hele hoop leuke dingen doen. Het is een populaire vakantiebestemming. En dat heeft toch ook weer met de Tour de France te maken, ja. Waarom? Nou, laten we even kijken, even teruggaan in de tijd. Zoals we al vaker hebben gedaan. Uh, tot 1952 was Alpe d'Huiz gewoon... Nou, pak een beetje een gat in de grond ergens tussen twee bergen in. Hè? Dat leek helemaal nergens op. Een paar gammelen. Een paar gammelen houten hutten en daar scharrelden wat, wat, wat geiten en wat schapen rond... ...en dan een paar mannen met lange baarden en stokken ertussen. Dat was ongeveer Alpe d'Huez. Ja. Stelde niks voor. Nou, tot een van de notabelen van het dorp, wat natuurlijk een relatief begrip was in zo'n dorp... ...een van de notabelen van het dorp, een Georges Rayon... ...die dacht van ik heb een stunt nodig om Alpe Wes in het nieuws te krijgen. Nou, en toen belde hij naar de legendarische tourbaas Jacques Godet. Kunnen jullie nou eens niet met dat tourcircus bij ons langskomen... Nou, normaal kon dat allemaal zo makkelijk niet, want daar moest het zwaar voor betaald worden, ook toen al. Maar op dat moment was heel toevallig Grenoble als aankomststad weggevallen. En die Gaudet die was eigenlijk ook wel op zoek naar een stunt, die dacht, kijk zo'n aankomstberg op. Dat hebben we nog nooit gedaan, laten we dat eens proberen. En voor het eerst in 1952 was Alpe du -West de allereerste keer een aankomstberg op in de Tour de France. Nou, dat was een stunt. Ja, maar als het nog nooit genoeg... gebeurd was zeker natuurlijk. Ja. Dat werd ook nog eens gewonnen door die legendarische Italiaanse renner waar we het al over gehad hebben, Fausto Coppi. Ja. Nou, en wat gebeurde er? Het jaar daarna zag, de zag die hele berg vol met Italiaanse skiers en mensen die daar naartoe kwamen. Want ze, ze hadden ineens Alpe d'U.S. ontdekt als vakantiebestemming. Dat en een, tour de France. Ja, en de mooie legende was natuurlijk ook zo uh, geboren. Dus uh, ja. Ja, ik zou zeggen, wil je aandacht en uh, vooral heel veel mensen, dan moet je gewoon lekker die Tour in huis halen. Klopt, en, en uiteraard, wie zijn dat degenen die dat het meest hebben gedaan? Dat zijn uiteraard het volk dat bekend staat om zijn koopmansgeest, de Hollanders. Ja, ja. Wij hebben in Nederland meer dan bijvoorbeeld grenslanden van Frankrijk als België, of Zwitserland, als Duitsland, hebben wij het meeste keer de huis gehaald. Maar we zijn er Net... niet aangekomen uiteraard, nog nooit. <laughs> nee, nee, die aankomst, kijk de Grande Paas hebben we vijf keer gehad, maar de Grand Arrivé, die moet natuurlijk eh, in Parijs Dat is Parijs, blijf... hè? Dat, de, de, de, de, de macht van het geld is gelukkig maar beperkt. En dan regeert toch de traditie. Die is altijd in Parijs geweest. En daar hoort hij gewoon ook te blijven natuurlijk. En je zegt geld, dus eigenlijk is het ook niet echt gratis reclame voor zo'n stad. Nee, het is wel mooie reclame, laten we heel eerlijk zijn. Zondag, hè, het is een saaie rit, dat weet je nou wel, zondag. En wat doet die regisseur? Die zit de hele tijd de mooiste plaatjes van Parijs te tonen. Ja, het is de beste reclamespot ooit natuurlijk. Eigenlijk, als je het samenvat, vind ik de Tour de France de beste reclamespot ooit gemaakt. duur duurt drie weken lang, kijken miljoenen mensen naar en je hebt een spot van vijf uur. Hè? Marco zit erop, drie weken proloog. Graag gedaan. En waar gaan we naartoe op vakantie? Uh, naar de Belgische kust. <laughs> <Ja>. <laughs> niet naar Frankrijk? Niet naar Frankrijk, ondanks het feit dat ik een enorme Frankrijk-fan ben, uh, lukt dat dit jaar niet. En die Frankrijk-fan, dat is eigenlijk ook ontstaan, dankzij de Tour de France. Hè. Als kind kon je drie weken lang zomers in juli naar de Tour kijken, maar je kon niet bijvoorbeeld naar de Puelta of naar de Giro kijken, want dan zat je op de schoolbanken. Ja, dan dus dus kon je helemaal niet kijken. Van de reclame. Nee, dan kon ik niet kijken. Dus en nu je kan kijken, is? ga je naar de Belgische kust? Ja, maar dat lukt het jaar niet. Er zijn andere redenen voor. Maar ik ben vorige week al in de Tour geweest. Dus ik heb een stukje Frankrijk alweer gehad. Hè? Zo is het. Marco, we zijn uitgekoerd. Dank je wel. Dank je wel, Deborah.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 I. En laat nu die verdraaide zon toch maar eens gaan schijnen. Summer in the city van Joe Kakker. De tour Ja, hij is toch wel de verrassing van deze tour hoor. Rob Ruig, de renner uit de ploeg van Vakant Soleil. Koerste onbevangen, klom mee met de beste en fietste zich naar een mooie positie in het klassement. Tijd dus voor een bezoekje aan zijn fans. Verslag even Robert Jamboy in het zuiden. Ja, ja Robert-Jan, voordat je begint, ik moet ja. je toch nog even iets vragen. Ik overweeg namelijk een nieuwe tatoeage, maar ik begrijp dat ik Rob Ruijgen op mijn rug moet gaan zetten. Uh, ja, als je een tatoeage wil hebben, kun je hier ruimschoots uh, terecht, uh, Deborah. En uh, ieder plekje, dat is werkelijk geen uh, enkel probleem hier voor Tatoo uh, Willem. En Rob Ruijgen heeft hij vast wel zeker wel in het uh, assortiment uh, zitten, Willem. Hoe zou die tatoeage eruit komen te zien eigenlijk? Nou, dat laat ik aan mijn zoon over. Want uh, die doet inmiddels, uh, die heeft het werk allemaal overgenomen. Ja. En die doet het nog beter als Willem, zou ik maar zeggen. En die maakt er wel een mooi ontwerpje van hoor. Maakt, uh, daar maakt helemaal niks uit. En wat betekent dat voor Rob zelf? Want ik kan me voorstellen als je dit allemaal zo ziet, Want jouw hele armen zitten onder. Ik zie ook wat die nek staan. Ja, de rest, voor de rest ben je aangekleed. Dus de rest kan ik niet zien. Maar hoe zit het bijvoorbeeld bij Rob? Uh, Rob is helemaal nog, uh, helemaal kaal. En dat blijft ook zo, want ik vind een wielrenner, uh, dat past eigenlijk niet zo goed bij een wielrenner, vind ik een tatoeage. Of als je er moet, dan moeten ze een intiem tatoeage. Je, zie je, het eens, je ziet ze wel eens rijden met een tatoeage. Ja, dat klopt. Maar ja, goed, het, het misstaat ook niet. Ik ben misschien een beetje ouderwets, maar ik vind een renner met een baard of zoiets, of met lange haren, of met een, ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, of haren op de benen, vind ik ook een renner, Hebben jullie daarover gehad, Roy? Roy is de, een hele goede vriend van Rob, van van. Nee, waar hebben we het over gehad? Nou ja, over tatouages of wat Willem allemaal zegt, van hoe je eruit moet zien als wielrenner. Nee, eigenlijk helemaal niet. Uh, dat is uh, ieder voor zich, yeah. We zitten hier nou in de woonkamer. Daar is de tv, redelijk grote tv. Bank er tegenover. Hier, uh, ja, de eettafel. Ik zag zojuist wat, uh, wat posters liggen, wat Rob Ruig posters, die uh, jouw vriendin aan het verspreiden is in, uh, in het centrum van Valkenburg. Wat gaat er nog meer gebeuren eigenlijk vandaag op dat gebied? Uh, vandaag uh, gaan we vooral naar de televisie kijken en uh, laten we de vrouw inderdaad uh, even wat, wat posters verspreiden. Alleen de vrouwen. Mm, ja, in dit geval alleen mijn vrouw. Ja. En heb je ook contact gehad eigenlijk met, uh, met Robbie? Want ik begrijp jullie regelmatig bellen of sms'en? Ja, we hebben vooral uh, dagelijks e-mailcontact. Ja. Alleen is dat de laatste twee dagen iets minder. Misschien ook omdat hij, ja, hij begint een beetje van moeite te raken. En ja. Hij wil zich toch vo voornamelijk concentreren op de Tour de France. Ja. En uh, qua contact komt er van mij uit: ik ga hem niet bellen of zo. Nee. Maar als er van, van zijn kant contact komt, dan, dan reageer ik wel. Maar ik laat hem gewoon met rust daar in Frankrijk. En tot uh, hij de beentjes maar laat spreken. Hij komt heel zelfverzekerd over, hè? Ja, klopt. Is, is dat ook het juiste beeld? Ja, ja. Hij hey, is uh, zeer zelfbewust en uh, zeer zelfverzekerd. Toch heeft hij toch een diep doel gezeten, volgens zijn moeder. En volgens jou misschien ook wel, toen uh, zijn vader uh, overleed en ook, ook zijn oma. Ja, ja, en klopt. Heb je, toen, heb je toen ongerust gemaakt? Uh, ik heb me wel ongerust gemaakt, ja. Maar ik heb ook wel steeds het stukje vertrouwen gehouden in, in de zelfverzekerdheid van Rob. En in de zelfbewustheid en uh, de vechtersmentaliteit van Rob vooral. Want wilde hij toen echt de fiets aan de willen gaan? Hij heeft er wel over nagedacht. En wat zei jij toen? Nou, Dat hij dat maar beter niet kon doen. Waarom niet? Omdat het zo'n deel van zijn leven is? Hoe zit dat? Nou ja, het was, ja. Van, van vroeger was het al bekend dat, dat Rob gewoon een ontzettend groot talent, een aangeboren talent had om te fietsen. Dus ja. uh, Het leek me een, een zeer onverstandige keuze om de fiets aan de willekeur te hangen. En zo is hij steeds doorgegaan? Ja, klopt. En nou liggen hier op tafel de boekjes. Ik zie hier wat is dit? Een gazette, wat is dit precies, Roy of Willem? Nou, dit is uh, van de Giro della Lugiana. 2003. 2003. En. Uh, er staat een rijtje. Ja. Rob Ruijg, Ja. Robert ah, Geesen. Kijk, die tijd fietsen ze al met elkaar eigenlijk. He? Tuurlijk wel, ja. En uh, Rob. En Arjan de Baard. En Patrick Kos. En uh, ja, noem ze maar op. Allemaal de mannen. En uh, ja, het was toch uh, supermooi. En er was Egon uh, van Kessel was nog. Uh, ja. Eigenlijk de leider van de jongens. Hier een fotootje, kijk, in een rood shirtje staat. Dit is echt ja. een jochie hier nog. He. Moet ja, je kijken, een rokje ja. met een blonde kuif. Ja, ja, maar dat zijn foto's van 2004. Hè. Toen ja. heeft hem namelijk Louisiana gewonnen. En uh, dat is toch ook wel echt een, een, een, een pittige klimwedstrijd. En uh, ja. er zijn ook maar weinig, uh, weinig uh, Nederlanders die, hier, die hier, daar gewonnen hebben. Dus dat is ja. Robby geweest en een jongen uit Brabant. Maar van die ja. jongen van Brabant hebben ze ook niks meer van gehoord. Ja, wat zijn nou verder de verwachtingen, Roy? Want uh, half drie gaat het beginnen. Ja, half drie gaat het beginnen. We ja. hebben het woord al uh, bewust nog niet laten vallen. Nee. Maar heb jij nou stille hoop? Ja, natuurlijk op. heb ik stille hoop. Op je weet wel. Ja, op een overwinning van, van Rob Ruijgen op de Ruijger. Dat handen. zou wat zijn. Ja, dat zou absoluut wat zijn. <laughs> ja. Ja. Maar tot, tot die maar gewoon heel huis uh, boven komt en... Uh, ja. We, we verwachten niet te veel van hem. Wat gaan we nog verder van hem horen? Nou, ik hoop heel veel in, in de toekomst. Willem? Dat gaat zeer zeker gebeuren, ja. Ja, als ze hem zo blijft presteren en zo zijn best blijft doen. En wat ik ook even nog wil zeggen. We moeten ook niet vergeten, zijn vrouwke, Vivian. Ze verzorgt hem ook heel, heel erg goed. En ja. eh, dat is ook allemaal super. Want als je een prof bent, ja. dan moet je ook een prof-vrouw kunnen hebben. Want anders kan het nooit niks worden. Dus ook nog even dus een compliment, toch ook wel voor Vivian. Nou, dat is bij deze dan gebeurd. En wanneer verschijnt hij er weer in de straat, Roy? Geen idee. Hij komt zondag in ieder geval terug. Ja. En dan eh, gaan we hem zeker even onthalen, ja. Hier in de Hortensia-straat. Oh nee, Kijk, nee, nee, de... dat doen we bij hem thuis. Hè? Oh, bij dat hem doen thuis. We... Ja, dat oh. gaan we even nou, ja, goed. Jongens, heel veel uh, plezier vanmiddag. En toi, uh, toi, toi. We gaan allemaal kijken. Nou. En duimen. Hartstikke oh, bedankt. En uh, het komt allemaal goed. Dankjewel. Okay. Willem en Roy, de trouwste fans misschien wel van uh, Rob Ruig. Robert Jan Boy was bij ze. Zadelpijn en ander leed. Ja, hoeveel moet een renner eten om te kunnen presteren? Waarom is een wit stuurlintje zo mooi en wat doe je tegen lage rugpijn? Het zijn enkele vragen die ik tijdens de proloog heb beantwoord... met behulp van deskundigen van het magazine Fiets. Hoofdredacteur Roderick de Munnik, voedingsdeskundige Ineke Fokking... en trainer Adrie van Diemen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ja, voor het laatst vandaag een juist ja, als het ja, door ja. ontbrandt. ja. ja. Ja, Roderick, ik had je gisteren nog even aan de telefoon. Toen zei ik voel me bijna schuldig dat ik hier naar de etappe zit te kijken. Gewoon op de bank en eigenlijk verder niks doe, Maar ik denk dat je toch niet echt veel spijt hoeft te hebben dat je hebt gekeken. Uh, ik heb geen seconde spijt gehad om, dat ik heb gekeken. Dat was een hele mooie, ik vind het sowieso een hele mooie tour. Met, uh, ja, eigenlijk dat je de hele tijd niet weet wie er gaat winnen. Dan, nou, daar hou ik wel van. Uh, vroeger uh, had je Armstrong en ja. de wist je al van tevoren dat hij uh, uh, ging winnen. En daarna, ja, daarna is het eigenlijk alleen maar steeds mooier geworden. Ja. ja, we hadden het er vanochtend nog even over uh, onderling op de redactie. En toen was er een beetje discussie, is het nou wel een spannende tour of juist weer niet? Maar juist dat de eerste vier nog binnen nou ja, anderhalve minuut van elkaar staan... maakt het misschien wel het, het mooiste van allemaal de laatste jaren. Nou ja, het is ongelooflijk spannend. Ja, wat ik denk is, ze weten gewoon niet wie de beste is. Nee. En dat was in het verleden altijd wel. En dan kijken ze naar de beste om uh, kastanjes uit het vuur te halen, de koers in handen te nemen. Nu weten ze dat gewoon niet. Ja, het is, ik vergelijk het met een potje jassen. Uh, hè, dan weet je, de boer, Nel, Aas, dat soort dingen. En ze hebben allemaal wel troefjes in handen. Uh, ik denk, de, Kadel Evans bijvoorbeeld, die zit uh, naar zijn eigen kaarten te kijken. Die van, ik heb de Aas, maar die weet niet wie de boer en de Nel heeft. Sterker nog, hij weet niet eens of die twee in het spel zijn. En zo is het drie weken lang gegaan. En nu weet hij, Aas is wel een beetje hoog. Misschien kan ik hem nog wel uitspelen vandaag of morgen. Dus, ja, uh, ja, en de manier van koersen is nu vele malen interessanter... dan dat als alsmaar gecontroleerde rijden door een ja. hele... Overmatig ja, een sterke ploeg. Klopt. En nu is het gewoon veel. Wat je nu ook in het dal zag. Uh, naar de, de Izwa. Dat mensen. Er moeten combines gemaakt worden. Ze kunnen het alleen niet opknappen. om naar de kopgroep toe te rijden. Er moet gezocht worden. En renners. Er werd ook gewacht. door renners van achteren. weer terugkwamen. om op kop te rijden. tegenwind om, om de gat te dichten. Naar, uh, naar de koploop. Wat trouwens niet lukt in eerste instantie. Maar ja, dat, dat is wielrenners. Zoeken naar combines. en, en, uh, en maten. Om. En, um, Jouw doelstelling voor elkaar te krijgen zonder dat je te veel hoeft te rijden zelf. En dat, nou, dat, dat, dat is veel mooier als dat er maar één ploeg altijd alles controleert. Ja. Ja. Het is een prachtige oh, ja, ronde hoor. Ja. Ja, wat, wat mensen ook vergeten is dat het is een Tour de France over drie weken En die moet niet in de eerste week beslist worden. Die moet ook niet in de tweede week beslist worden. Maar uiteindelijk gaat het om wie geel heeft in Parijs. En daar kan je drie weken over doen om dat te bewerkstelligen. Uh, dat is de grote ronde rijden. Ineke, dat zover de heren. Hoe is jouw toer tot nu toe? Nou, ik, ik. van de week stond in de Volkskrant ook. iemand die schreef van dat het zo zonder doping. maar saai was. Ja. En ik denk, ik vind het juist nu ongelooflijk spannend daardoor worden. Ik begrijp daar niks van dat je dat ook kan schrijven. Want het is, ja, ik zit iedere middag zeker aan het eind gekluisterd aan de buis. En, en dan zit ik naast mijn man en dan zitten we met z'n tweeën bijna zo'n beetje mee te trappen. Ik denk dat we daar allemaal een beetje last van hebben. Ja, en zoals al gisteren, ja, dat is geweldig. Ja, en uh, respect toch voor Veuclair ook. Die, ja, die blijft maar mee trappen. Omhoog. Ja, ja die helft, blijft hoor. maar mee trappen. Is, is echt een helft... Uh... Ja, held wil ik het eigenlijk niet noemen, ja, maar dat wel. is hij natuurlijk wel. Ja, ja, is hij wel hoor. Zo boven zijn, boven zijn kunnen uitstijgen. Ja, vind ik wel knap. Ook een tour overigens, waarin veel wordt gezeurd. Mag ik dat zo mag noemen over het materiaal? Ja, dat... Ja. Ja, en ja, mentale ben... begeleiding ook. <laughs> ja, mentale begeleiding en materiaal. Met name door mensen die er... Uh, gevaar dat het een stokpaardje wordt, maar die er ja. eigenlijk gewoon geen kijk op hebben. Ik heb echt zoveel onzin gehoord uh, deze tour. Dat is best wel een beetje jammer. Uh, noem eens één groot onzinpunt. Nou ja, dat carbonfietsen veel minder goed zijn dan, uh, dan de stalen fietsen van uh, 150 jaar geleden. Dat is volstrekte bullshit. Ik uh, kan er geen beter woord voor bedenken. Ineke, wat ook opvalt, is dat veel vragen die ook bij ons binnenkwamen... steeds maar terugkomen, zeker nou ja, wat, wat voeding betreft. Weten mensen nu eigenlijk nog steeds niet wat ze ja, moeten eten... als ze op die fiets stappen? Nou Ik denk dat het niet komt dat, dat ze het niet weten... maar dat ze iedere keer hopen dat ze met één drankje of één reepje... Dat ze het daar, en, en dan bedoel ik niet met maar één stuk, maar, maar dat ze het daarmee gaan redden. Dat dat de oplossing is, dat ze daar harder van gaan, van gaan fietsen. Terwijl eigenlijk iedereen wil weten dat als jij gewoon gezond eet... Uh, goed uitrust uh, en goed traint. Dus uh, de combinatie van uh, bewegen, goed eten en ook voldoende ontspanning. Daarmee boek je de winst al ver van tevoren. Dat komt niet in de wedstrijd aan op dat ene reepje of dat ene middeltje. Hè? Misschien wel voor die laatste procent bij de toerrenners. Maar dat is een heel ander verhaal dan voor de gemiddelde amateurfietser die hier in Nederland een beetje rondfietst. Het, het, het eigenlijk, er valt heel weinig nieuws te vertellen. Maar mensen willen dat wel heel graag horen. En natuurlijk Natuurlijk kun je dingen optimaliseren, maar het blijft eigenlijk een hele eenvoudige boodschap. Ja. En veel drinken. Ja, veel drinken. Nou, maar dat, dat zie je nog wel. Met name bij zeg maar, de oude knarren. Die gaan koersen. Die hebben dan zo'n half litertje. nemen ze mee naar de koers. En dan gaan ze 60 minuten knallen. Ja, tenminste, dat is binnen die categorie op het moment zo. Ja, en dan, ja, dan fietsen ze weer 50 ja. kilometer naar huis. En dan hebben ze erover van... Ja, dorst kun je trainen. Ja, dat is allemaal. Dan mag ik jouw woord gebruiken? Dat is gewoon bullshit. Goed drinken, ja. dat blijft heel belangrijk. Ja, helemaal waar. Uh, Adrie, um, komende dinsdag, ik kijk alweer even over de Tour heen... Uh, gaat Thomas Dekker weer fietsen, het criterium van Stiphout. Ja. Hoe gaat het met Dekker? Het uh, gaat heel rap, heel hard vooruit. Hij is nu uh, aan het trainen in uh, Italië, uh, eergisteren en gisteren. O oh nee, die jaren daarvoor uh, vier en uh, vijf en half uur. Vier en half, vijf en half uur. Gisteren een dag rustig gedaan. En nu nog twee dagen heel hard trainen. Dan nog één uh, wedstrijd in België. En dan uh, vier uh, criterium's in Nederland. En jij weet dat als geen ander. Hoe komt dat? Omdat ik hem train. Ja. ja. Het gaat dus goed met hem? Het gaat uh, heel rap, de goede kant op. Conditie en gewicht. Hoe train je hem? Uh, iedere dag uh, aan de telefoon. Uh, hij stuurt uh, zijn trainingsfiles op. Die bekijk ik. Uh, zoals ik dat bij al die jongens doe die ik uh, begeleid. En, uh, en dan terugkoppelen. En dan bespreken wat is het het beste is om uh, deze en de komende dagen te doen. We maken eerst een groot plan. En dan wordt dat bijgesteld. Afhankelijk van uh, hoe de ontwikkeling is. Maar hij nog een groei door? Ja. Hoeveel wat trapt hij? En Roderick. <laughs> uh, No, no, no. Daar gaan we pas later over spreken. Ja, oh. Nee, in de inspanningstest uh, heb je gezien dat hij een uur haalde. Ik ben er overtuigd dat hij al aanzienlijk meer gaat halen nu. Eén, omdat het gewicht naar beneden is gegaan. En ook omdat ja, het begint veel beter te lopen. Het heeft even tijd nodig gehad. Ja, ik wil boter bij de vis, boter bij de vis. Oh. Ja, in, in die documentaire uh, die ja. gemaakt is door Gertje Lassen... Iedereen wil het weten. Ja. Hoeveel hoe, hoe, wat trapt hij? Ah, nou, genoeg om straks weer goed te koersen. <laughs> en um, en, en, en daar da zag je dat er bijna geen progressie zat. En dat komt omdat hij de ene keer een knieoperatie had gehad. De tweede keer ziek was geweest. Eigenlijk de dag voordat hij kwam. De derde keer was zijn relatie uitgegaan. Het heeft ook altijd grote invloed. En dat loopt nu allemaal goed. En dan zie je ook dat het talent uh, reageert op de training zoals het hoort. En eigenlijk ook nog bovenmatig goed reageert. Hij schiet vooruit. Roderick? Tot slot, hoeveel wat zou die moeten trappen, Thomas Dekker? Uh, ik weet niet hoeveel kilo dat hij weegt, maar... Uh, 73. 73, even snel rekenen. Uh, 400, zo? Nou, dat, dat deden we al met de training. Reden we blokken van 400 watt gedurende 10 okay. minuten. Ja. Hij, uh, hij is er weer dinsdag, Thomas Dekker in ieder geval in Stiphout. Adrie van Diemen, Ineke Vokking en Roderick de Munnik. Dank voor, uh, voor drie weken advies en, uh, en fabels en feiten ontkracht en uh, bekrachtig. En noem maar op. Dank jullie wel. Bedankt ja, voor de uitzending. finishfoto. Ja, ja, ja, de laatste Alpendag. Een korte rit, 109 kilometer, maar wel twee keer venijnig klimmen, want uh, nog één keer die Galibier op en vervolgens richting Alpe d'Huez, Gio Lippens goedemorgen. Goedemorgen Deborah. Ben je al op hoogte? Ik ben al op hoogte. Nog geen tattoo laten zetten, <laughs> maar uh, dat kan hier namelijk ook, hè, hier in Alpe d'Huez, want het is een uh, behoorlijk toeristisch dorp. En uh, er rijden nogal wat uh, stoere types rond. Uh, die rijden trouwens allemaal op van die downhill fietsjes. Uh, oh? Die duiken de berg af. En dat is toch een heel ander spektakel. Wij waren in os en noison En er wordt binnenkort de Europa Cup downhill gehouden. Dus uh, dat is een heel ander spektakel dan wat de mannen hier doen. Gaan als een gek. Ja, gaan als een gek heel goed beschermd, helemaal ingepakt in een soort uh, plastic harnas. En dan maar uh, met een uh, grote integraal helm op het hoofd. En dan uh, echt als een, uh, als een idioot naar beneden. Ik bedoel, de, de, Andy Slek zou er wat van kunnen leren. En jij hoopte gisteren zo op komt dat door, zei je nog. Ik, te, ik, te, ik doe even mijn, uh, ja, mijn objectieve bril af, riep je nog. En ik ja. hoop zo dat Alberto het gaat doen, maar hij deed Ach. het helemaal niet. Ik ben zo teleurgesteld. Nee hoor. Ja. Nee, nee, nee, nee. Hij uh, is op. Uh, dat kon je gisteren heel duidelijk zien. Hij heeft uh, na die Giro, uh, waar hij toch echt heel veel inspanning heeft moeten plegen... heeft hij blijkbaar toch... Uh, ja, daar heeft hij veel van geleden. En ik denk ook dat hij die hele hectische eerste halve week van de Tour... dat hem dat ook niet in de koude kleren is gaan zitten. Want ik dacht heel even, hij loste op een gegeven moment... in de beklimming van de Calibier En uh, toen riepen we allemaal, oh, hij gaat eraf. En ineens was het tak, tak, tak. En zat hij weer bij uh, het eerste groepje. Tenminste, bij het groepje met de favorieten. En toen dacht ik... zie hij speelde een spelletje, maar daarna ging hij er echt onherroepelijk af. En toen was het ook definitief voorbij. En zet je bril vandaag ook eens af? Wie wordt dat dan? Ja, Evans zal wat moeten doen. Uh, uh, Evans zal toch, als hij de Tour wil winnen... want dat verschil met Andy Schlek... ja, Schlek zou dat in de tijdrit uh, wel, eens, uh, wel eens kunnen houden. Dan, uh, dan betekent het dus gewoon dat Evans uh, zal moeten aanvallen. Nou, gisteren had hij een uh, heel peloton met favorieten en zijn wiel... die hem alleen maar aankeken en zeiden... ja, vriend, het gaat tussen jou en Andy Schlek. Uh, als jij de Tour wil winnen, dan rij je zelf het gat maar dicht. Uh, dus, dus hij zal wat moeten doen. Maar als ik heel eerlijk ben, denk ik dat uh, misschien wel broer Schlek hier gaat. Winnen, Frank Slek, en uh, dat de broertjes weer een mooi spelletje gaan spelen. En ja, we hebben ook nog Nederlanders, hè? Ja, we noemen het toch uh, de Nederlandse Berg, ja, maar dat is al heel lang geleden, 1989-22 jaar. Zet Jan Teunissen, ja. ja, die reed toen naar boven. De uh, Steven Rooks, te Winnen, uh, Joop Soetemelk, Henny Kuijper, noem ze allemaal maar op. Allemaal als eerste boven gekomen op die berg, In een hele korte tijd wa was het echt voortdurend Nederlanders die daar uh, als eerste boven kwam. Maar uh, wie het nu zou moeten doen, uh, weet je wat? Zullen we het geld maar gewoon zetten op Laurens Stendam? Waarom niet? Gio. Doen we. Dankjewel. Straks meer Gio in Radio Tour de France. Tussen 2 en half zeven op deze zender. Tot zover de proloog 2011. Het zit erop, ik ben uitgekoerst. De tour nog niet, nog drie mooie etappes liggen in het verschiet. De tour, ja, kan nog beginnen, moet nog beginnen. Krijgt u van mij nog de winnaar van de fotoquiz? Het ging om een bordje in de 21 e bocht van de Alp d'Huez. Daarop staan twee winnaars van de rit naar, uh, naar de bergtop. Namelijk Fausto Koppie in 1952. Het was de eerste winnaar op de Alp. En Lance Armstrong 2001. Henry Mensink uit Oudijk. Hij mailde ons in dit, uh, in dit uur en heeft het wielerboek gewonnen. Henry Mensink dus. Hij is de laatste winnaar van de fotoquiz in deze proloog. Mag ik dan zeggen tot volgend jaar? Ja, ik hoop het van harte. En uh, met mij, uh, u ook. Ik uh, zeg nog een hele mooie dag. We gaan richting de top, richting Albuest. Straks krijgt u nog lunch met Jurgen van den Berg. Hij is nog onderweg. Kom ik op top. Twee dingen. Ik heb eigenlijk maar twee dingen: twee dingen. Presenteert de zomerserie Het Recht van Spreken.